9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. De mannen zwemmen zo direct de finale 50 meter vrij. En de vrouwen zijn toe aan hun halve finale op diezelfde afstand. Met natuurlijk Krommerwie, Giorgio en Veldhuis. En we zijn natuurlijk bij het atletiek vanavond. Maar eerste NOS nieuws met Jan van der Putten. Michael Phelps heeft zijn derde gouden medaille op deze Olympische Spelen gewonnen. Na zijn winst op de 200 meter wisselslag en de 4 x 200 meter vrij... was de Amerikaanse zwemmer nu de snelste op de 100 meter vlinderslag. De Nederlander Yuri Verlinde werd zesde. Voor Phelps is het de 21ste Olympische medaille uit zijn carrière. Een absolute record. Een politieagent heeft toch het filmpje gewist waarop de arrestatie van DJ Flexiken te zien zou zijn. Dat filmpje stond op de mobiele telefoon van een vrouw die getuige was van de arrestatie. De DJ werd vorige week einde in Eindhoven gearresteerd. Volgens vertuigen kreeg hij klappen van de politie. De vrouw die de arrestatie filmde werd ook opgepakt. En toen ze weer was vrijgelaten zag ze dat het filmpje niet meer in haar telefoon stond.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 In Bulgarije zijn twee terreurverdachten gearresteerd... die door Interpol werden gezocht. Het zijn een Turk en een Tsjetjen. Ze werden aangehouden toen ze op verschillende plaatsen... vanuit Roemenië Bulgarije wilden binnenkomen. Waarvan ze precies worden verdacht, is niet bekend. Er zou geen verband zijn met de aanslag van twee weken geleden... in Bulgarije door een zelfmoordterrorist. Bij die aanslag kwamen vijf Israëlische toeristen... en een Bulgaarse buschauffeur om het leven. D66 heeft het initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een eind moet maken aan de weigerambtenaar. De partij wil bereiken dat ambtenaren niet benoemd kunnen worden als ze geen homo's willen trouwen. Weigeraars die er nu al zitten hoeven niet weg. D66 reageert met het voorstel op de weigering van minister Spies om twee moties van de Tweede Kamer uit te voeren. Spies wil nog geen maatregelen nemen tegen weigerambtenaren omdat daarvoor een wetswijziging nodig is en ze daar als demissionair minister weinig voor voelt. Het voorstel van D66 wordt door de meeste partijen gesteund.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over nou, iets meer dan 20 minuten komen we Jojo en Veldhuis... in hun halve finale 50 meter vrij. Eerst het nieuws over de zogenoemde weesgeneesmiddelen. Hier zijn live vanuit Londen Herman van der Zand en Robert Meter. 3000 euro per jaar. Dat is wat het medicijn kostte dat de Haagse apotheker Paul Lebbing... zelf ontwikkelde voor een jonge patiënt met een zeldzame ziekte.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 En het lukt het apotheker om een medicijn voor de jonge patiënt te ontwikkelen. Jarenlang gaat dat prima. Tot de apotheker een telefoontje krijgt van een bedrijf... gespecialiseerd in het ontwikkelen van weesgeneesmiddelen. Ze houden zich alleen bezig met ziekten... waar wereldwijd maximaal duizend mensen aan lijden. En ze zijn ook bezig met een middel tegen de ziekte van de jong. Op een goed moment is het medicijn er. Apotheker Lebbink. Ik, ik wou het bestellen. En, uh, uh, ik zat gewoon te kijken en ik denk jeetje... Dit is wel gek, klopt dat wel? dan praat ik over de prijs. Want um, toen ik dat stofje bij die chemische industrie kocht. Uh, was ik, nou, laten we zeggen, gemiddeld voor 3000 euro per jaar klaar voor deze jongen. En ineens bleek dat 15.000 euro nog niet eens genoeg was voor één maand. Ruim 150.000 euro per, per, per jaar zouden we moeten gaan uh, besteden aan dit geneesmiddel. Uh, als ik we, als we het zou bestellen bij deze firma. Kosten zitten hem volgens het bedrijf Orphan Europe onder meer in het zuiveren van de grondstoffen voor het medicijn. U hoort directeur Koen de Baats van Orphan. Met name dus alle onzuiverheden worden eruit gehaald. Ik moet hierbij aanhalen dat, dat de, dit uh, eigenlijk een farmaceutisch proces is. In het algemeen uh, apothekersproces kan dit niet, mensen hebben niet de apparatuur voor.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 Orphan keert geen winst uit aan aandeelhouders, zoals veel bedrijven in de sector. Winst wordt weer geïnvesteerd, zegt Koen de baas. Neem niet weg dat het medicijn 50 keer duurder werd... sinds de farmaceutische industrie het ging produceren. Om nieuwe rechtszaken en discussies te voorkomen... heeft apotheker Lebbink de handdoek in de ring gegooid. Hij maakt het medicijn niet meer. Toch is hij kritisch op de gigantisch hoge prijs voor zijn medicijn. Nou ja, die firma heeft, heeft, heeft ook kost.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 die recht doet aan in ieder geval mijn uitgangspunt... zoveel mogelijk geneesmiddelen beschikbaar hebben... voor die mensen die het nodig hebben tegen aanvaardbare kosten. Apotheker Paul Living. En dan Yuri Verlinde. Hij werd zesde op de 100 meter vlinderslag. Hij kwam uh, 38 honderdste tekort op het zilver. Dat ging naar uh, Le Klos en Korotjinsky. Uh, ze zwommen exact, exact dezelfde tijd... maar de Friese maar, die ving Verlinde op naar zijn race. Jury, uh, zesde plaats en uh, 51-82. Ik denk dat je een ander plannetje in je hoofd hebt. Ja, dat is echt heel, heel jammer. Ik had het idee dat ik er wel iets beter in lag. Ik voelde ook wel dat ik die gaststopbaan uh, 1 en 3, dat ik die echt het laatste stukje nog net eruit kon tikken. Maar je weet niet wat er aan de andere kant gebeurt. En, uh, voor mijn gevoel heb ik wel mijn eigen plan gezongen. Behouden afgaan in de uh, tweede baan bouwen. Zesde plek, eerste, eerste keer Olympische finale. Natuurlijk, het is gewoon heel jammer. En ik weet van mezelf wel wat ik in me heb. En dat is sneller dan 51-82. Uh, de kunst is ook om in zo'n finale harder te zwemmen dan in je halve finale. Dan moest je dus je Nederlandse record aanscherpen. Als alles geklopt had, dan had dat gekund. Ja, dat weet ik zeker. Kijk, het was niet, niet slecht zwemmen. Ik zal zo meteen met Martin bespreken hoe het zat met frequenties en dergelijke. Ik vind het gewoon heel jammer. En, uh, ik had mezelf iets hoger ingeschat dan. Uh, dan zesde plek. Natuurlijk, het scheelt heel weinig met een vierde plek, maar ook dat, dat is niet waar ik voor getraind heb, dus uh, op naar morgen. Het valt me op dat je, dat je niet heel aangeslagen bent, uh, omdat je ook zoiets hebt van ik heb nogal een toekomst. Ja kijk, uh, ik, ik blijf nog jaren zwemmen als het allemaal goed gaat, dus uh, dit is weer een, uh, een mooie stap met ervaring. Vorig jaar was ik zeven op de WK, nu zes op de Spelen. Ik werk gestaag toen naar mijn hoogtepunt. Eerder in de week hadden we het over Phelps, uh, Kavits. en toen zei je tegen mij: ja, ik probeer die mannen toch ook gewoon als zwemmers te zien. Dat zijn het ook gewoon. Maar wat Phelps hier allemaal doet, dat blijft toch gewoon zinnig? Ja, natuurlijk. Kijk, het blijft gewoon een uh, supergroot talent en een supergoeie zwemmer. Maar ook iedere race begint weer vanaf nul. Uh, niet alleen voor hem, maar ook voor de rest. Dus uh, ik moet gewoon altijd mijn eigen taak doen. En wat hij dan doet, ja, moet hij zelf weten. De een slag vetten als jullie iets geks doen om naar de medaille iedereen moet gewoon zijn eigen plan meer doen en uh, ik denk dat we gewoon iets heel moois neer kunnen zetten goed dat was Yuri uh, uh, Verlinden, Diana Ross denk ik ja Call my name, I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry. een high enough, Diana Ross, maar er zijn wel uh, plaatjes uh, lang genoeg. Vandaar dat we uh, Diana even moeten afronden. Want we moeten naar een heel kort zwemmen onderdeel, Bob van der Tak. De 50 meter vrij bij de mannen, de finale. Ja, want als je dan te laat schakelt, ja? is de finale <laughs> helemaal afgelopen. Dat is dan en, uh, ja, dan, uh, dan, dan red je dat niet Beweeg meer. Beweegt alleen want, het water turen... nog. Ja, precies. Het ja. duurt maar 21 seconden. 22 seconden ongeveer. En dan, uh, dan zijn ze er. Een uh, mooi nummer altijd. spectaculair 50 meter vrije slag. Met wel opvallend twee deppigers in de finale. Good old Roland Schoeman uit Zuid-Afrika. Oude rivaal van Pieter van der Hogeband. Hij heeft zich tussen al dat jonge geweld toch maar mooier geplaatst voor de Olympische finale. En hetzelfde geldt voor Anthony Irvin uit de Verenigde Staten. Olympisch kampioen van 2000. Hij beëindigde in 2003 zijn carrière. Begon vorig jaar weer en nu staat hij opnieuw 12 jaar na dato. 12 jaar na Sydney in de Olympische finale. Hij start in baan 3 zometeen de Amerikaan. En naast hem de favoriet, de titelverdediger uit Brazilië. Cesar Cielo Filho. Dit is zijn afstand. Hij stond ook al in de finale van de 100 meter vrij. Daar eindigde die zesde nog achter Sebastiaan Verschuren. Maar dat sprintnummer, dat is zijn ding. Dat is zijn moment. Dat moet het in ieder geval gaan worden. Sherlock Filio in baan 4. En ook nog een andere Amerikaan, Cullen Jones in baan 5. De start van de race. Sherlock Filio, hij heeft een aardige start. Hetzelfde geldt voor George Bovell uit Trinidad in baan 2. Die gaat ook goed. Nu moet Sherlock dan komen op de tweede 25 meter. En nu komt hij inderdaad. En let op Cullen Jones in baan 5. Let op Cullen Jones. Die gaat het doen, denk ik. Of wordt het Fratus uit Brazilië? Nee! Oh, het wordt Manoudou. Hoe is het mogelijk? Floral Manoudou, het broertje van Loren. Manoudou, en hij pakt hier zomaar de Olympische titel. Dat had helemaal niemand verwacht. Wat zijn zus vier jaar geleden al deed, doet hij nu ongelooflijk 21-34 de winnende tijd. En wij maar kijken naar Shello, naar Jones en naar Bovel. Maar het was Manodou vanuit baan 7 die zomaar de Olympische titel hier wegkaapt voor de neus van de favorieten. Dat is een grote verrassing. Prachtig succes weer voor Frankrijk. Dat toch al een goed zwemtoernooi heeft met die gouden medailles van Anjel en Mufa. Maar deze, dit is een echte surprise voor de Franse. Florent Manodou, hij richt zich op uit het water. Hij schreeuwt het uit. Want dit zal hij zelf denk ik ook niet verwacht hebben. Wij in ieder geval niet. Hij wint dus Florent Manodou 21-34. Cullen Jones pakt het zilver in 21-54. En Cesar Cello Filio brons. 21, 59. Maar dit is een dikke streep door de rekening voor de Braziliaan. En kijk, ja, daar is ze hoor. Daar is de zus inderdaad, die uh, hier ook gezwommen heeft. Anoniem eigenlijk na haar comeback. Nog niet op het niveau van vroeger, bij lange na niet. Maar wat een mooie, innige omhelzing daar tussen Lore en Florent Manodou. Het is een echte zwemfamilie. Nederlandse moeder overigens, hè Florent Manodou. Laten we dat niet vergeten. Oud uh, badmintonster Olga Schippers. En uh, die zal die er misschien ook wel ergens zitten, maar die uh, zal toch ook uh, ja ongelooflijk verrast zijn dat dit de uitslag is geworden. Floral Manadou goud op de 50 meter vrije slag. We hebben goud, ja, ja we hebben goud <laughs> eigenlijk wel. hè. vandaag is in het Olympisch Stadion het atletiek toernooi begonnen. Nederland zal daar met een grote afvaardiging van de partij zijn, maar zonder Bram Som, de 800 meterloper, slaagt er de niet in om de limiet te slechten. En daardoor blijft zijn beste Olympische prestatie de halve finale van acht jaar geleden in Athene. Toch wil de Europees kampioen van 2006 de strijd nog niet opgeven. Bram Somm zit opgesloten. Zit opgesloten. En sprint. En Son gaat aan de binnenkant. Gaat aan de binnenkant. Daar komt hij, Daar is de sprint. En de worsteling met nog een keer. En nog een keer. En daar is Europees kampioen Bram ja, Natuurlijk nu, nu momenten dat het nog heel zuur is, natuurlijk. Dat, je, dat, dat die spelen beginnen en dat je er zelf niet bij bent. Ik hoop dat ik over een poos mezelf recht in de spiegel aan kan kijken en kan zeggen dat ik er alles en alles. En daadwerkelijk echt alles aan gedaan heb. En dat we er, eh, één of twee beslissingen genomen hebben die dan die we misschien achteraf anders zouden doen. En, en dat dan. Ja, De reden is geweest dat ik daar nu niet sta. Ik declare open de Games van London, celebrating the 30th Olympiad of the modern era. Dat is een openingsceremonie, dat, dat hoef ik echt niet te zien of zo. Dat zijn zeker van die momenten dat je denkt: van ja, ff, hoe kan het in godsnaam zijn dat ik daar niet sta? Kijk, de sporten aan zich, dat dat, dat, is, dat kijk ik wel met plezier naar en dat vind ik wel echt wel mooi als liefhebber om te kijken. Al zijn er natuurlijk nog steeds momenten dat je denkt van ja, hoe, hoe kan het in godsnaam zo zijn? Dus de momenten, de pijnlijke momenten wisselen zich af met de, met de, met de vreugde momenten voor de Nederlandse sport. Grol probeert het binnenwaartse beenworp en gooit het op zijn rug buiten de mat. En het is een nippel. En nu ontploft hij helemaal. Hij heeft het ingezet ingezette actie binnen de mat. Ja, ik vind de judo op dit moment vind ik wel echt wel uh, gaaf om naar te kijken. Daarnaast um, um, het zwemmen vind ik ook, wel, vind ik ook mooi. Ranomicron Vigio. Het is inderdaad die majestueuze race die zich al aankondigde. En hier is de titel Olympisch kampioen. Ranomi, Kromo Vijoyo. Ja, kijk wel uit naar uh, de triathlon, vind ik wel gaaf. Uh, um, ja, dat soort dingen, daar uh, kijk ik wel naar uit. Vier jaar geleden, in Sydney, eruit naar de series. Nu staat hij in de halve finale. Lukt het Bramsom om door te dringen tot de eindstrijd? Om zich te plaatsen bij de beste acht. In het zeer, zeer sterke veld. Ja, ik heb natuurlijk Farah van Somalische afkomst maar uitkomen natuurlijk voor, uh, voor Engeland. Die natuurlijk in het voorseizoen fantastische dingen heeft laten zien. Die straks gaat battelen met uh, Kenanissa Bekele. Kijk, als hij die 5 en die 10 kilometer gaat winnen... Ja, dan ben je wel, uh, is hij natuurlijk wel de held daar. En uh, Bolt zou maar zo eens verslagen kunnen worden door Blake op die 100. De 200 heb ik wel misschien iets meer verwachtingen van, uh, van Bolt. Maar... Uh, wie zegt dat Rudisha straks op die 800 geen wereldrecord loopt? Misschien wordt hij de held wel. Is dat pure winst voor de sport? Want je noemt eigenlijk al drie onderdelen op... waar hele interessante duels gaan plaatsvinden. Ja, ik denk dat dat zeker... Uh, kijk, atletiek natuurlijk is, is tijdens de spelen is natuurlijk altijd de sport eventjes. En, en dat is wel mooi. en Ja, je gaat, natuurlijk, je gaat fantastische duels krijgen. En um, dat is zeker een meerwaarde voor de sport. Ik bedoel, ik, ik zie liever... Uh, een goede battle op de 100... dan, dan, dan een bolte die met drie tiende voorsprong... 30 meter voor de streep uitbollend wint. Er is een tempomaker. Die moet zo doorkomen in 50 seconden. Som in het oranje tenue zit in het midden van de groep. Doorkomstijd 50-61. En Som bungelt aan die groep. Ik ben gewoon een enorme atletiekliefhebber En ik train nog steeds met heel veel plezier. Dus ik denk niet dat ik er zelfs met een hele mooie prestatie... in Londeren punten erachter had gezet... Nu helemaal niet, omdat ik gewoon een stukje revanche voel. En gewoon ook weet vanaf het afgelopen seizoen dat ik gewoon nog steeds heel hard kan lopen. En dat wil ik gewoon nog een keertje laten zien. En uh, ja, er zal nog één hele mooie race van mij komen. Dat zei Branson tegen verslaggever Floris van Hoorn. Andrea haalt alweer. Enjoy the silence van Depeche Mode. Tijd voor tijd. Ja, de quiz der quizzen wordt hier inmiddels in het land al uh, genoemd. Is het zo? Uh, ja, het gaat om uh, de tijd natuurlijk altijd in tijd voor tijd. We stellen daar een vraag over en u geeft het antwoord... hopelijk dan zo dicht mogelijk moet u erbij zitten... en dan wint u dat prachtige horloge. De, tijd voor de vraag van vandaag was... wat wordt de winnende tijd in de baan-wielren-finale... teamachtervolging van mannen? En het goede antwoord is 3 minuten 51 seconden... en 659 honderdste van de Engelse ploeg, de Britse ploeg. Ja, David Jansen die voorspelde de tijd goed... en wint vandaag de tijd-voor-tijd tijd horloge... en wilt u morgen ook een horloge winnen... voorspel dan op radio1.nl wat morgen de winnende tijd is bij het atletiek op de 10 kilometer voor mannen. En ook de presentatoren deden weer mee met tijd voor tijd. En ook daar was een winnaar. Ja. Ja. En dat was jij. <tie> Gefeliciteerd. Ja. Ja, bedankt. C'est bon de chanter la vie Avec la musique on est tous des amis J'ai pas de frontières C'est vrai que je suis une fille de tous les pays Ma vie est toujours ailleurs Vers ceux qui en ont besoin J'essaie de leur mettre au cœur L'espoir qui est dans le mien C'est bon de chanter, chanter la vie D'aller retrouver tous mes amis J'ai pas de frontières Alors je suis une fille de tous les pays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 Uh. Linda Sousa en vier de Tous les Pays. Bob van der Tak, het is zover. Tenminste, op papier. Het loopt altijd iets uit, natuurlijk ja. dat uh, schema. 21 uur 25 stond uh, de eerste uh, halve finale geblend. Ja, 150 loopt het meter Ja, waarom loopt het uit? Ja. Ja, dat heeft denk ik een beetje te maken met de ereronde van Michael Phelps. Het is in ieder geval ook zijn laatste ereronde. In ieder geval in zijn eentje. Morgen nog de estafette op de wisselslag. Waar de Amerikanen ook weer kandidaat zijn voor het goud natuurlijk. Maar hij heeft er van genoten. Hij hield het toch niet helemaal droog op het podium toen het Amerikaanse volkslied gespeeld werd. Mooi om te zien. Nog altijd zoveel emoties bij Michael Phelps die al zoveel heeft meegemaakt. Maar misschien wel juist omdat het zijn laatste toernooi is dat die uh, die emoties heeft. Dat zou heel goed kunnen natuurlijk. We gaan nu kijken naar die 50 meter vrije slag voor vrouwen. Daar komt Kate Campbell het stadion binnengelopen. Twee dagen ziek geweest deze week. Daarom liet ze ook de 100 meter vrij schieten. Maar nu is ze er weer. Hetzelfde geldt voor Therese Altshammer uit Zweden. De wereldkampioene op dit onderdeel. Net op tijd weer fit voor de 50 vrij... Na een uh, nekblessure van een aantal weken heeft de estafette laten schieten. De 100 meter vrij laten schieten. Maar nu is ze er weer min of meer fit. En Marleen Veldhuis is uh, ook uh, aanwezig in deze eerste halve finale. Vanmorgen zwom ze de tweede tijd achter Ranomi 24 24,57 was de tijd van Veldhuis. En dat kan nog wel een stukje harder. Want haar beste seizoentijd is 24,32 gezwommen bij de Swim Cup in Eindhoven. Eerder dit jaar. Uh, ja. Ja, wat moet je ervan zeggen verder? Eh, er valt eigenlijk weinig van te zeggen van die eh, korte afstanden hè, van zo'n sprintnummer. Je hebt het net gezien bij de mannen. Florent Manoudou, de winnaar, dat dat ook helemaal niemand verwacht. En op papier mag het dan zo zijn dat Kromo, jojo en Veldhuis in die finale thuis horen. Het moet eerst altijd nog maar even gebeuren. Mocht Marleen Veldhuis onverhoofd worden uitgeschakeld... dan hebben we misschien wel de laatste race van haar carrière gezien. Alhoewel dan misschien eh, nog voor haar de wissels. ...op het programma staat. De estafette morgen, de finale. Dat zou maar zo kunnen. Maar uh, ze gaat vol voor die 50 meter vrij. Daar heeft ze heel lang naartoe gewerkt na haar comeback. En uh, daar wil ze morgen in de finale staan. Zelfde geldt trouwens voor Brita Steffen. Nog altijd regerend Olympisch kampioen. Maar niet meer zo sterk als vier jaar geleden. Dat zagen we duidelijk op die 100 meter vrij... ...toen ze de finale niet eens haalden. Veldhuis en Steffen zwemmen tussen de gele lijnen... ...in de banen 4 en 5... En let ook op Campbell en Altshammer. De start van de race is bijna daar. 50 meter vrije slag. Eerste halve finale zometeen. Kromovi Jojo. Maar nu Marleen Veldhuis op de eerste meters. Weinig tekening nog in de strijd, natuurlijk. Verschillen zijn klein. Steffen gaat goed. Veldhuis ook. Alzheimer gaat helemaal goed in baan 3. En Veldhuis ligt daarnaast. Veldhuis ligt daarnaast. En dit ziet er heel behoorlijk uit wat Marleen Veldhuis laat zien. Marleen Veldhuis gaat als eerste aantikken als ze dit volhoudt. En ze houdt het vol. En ze is als eerste bij de finish in 24-50 voor Steffen en vanderpool Wallace. En dat is uitstekend gedaan door Marleen Veldhuis. De Nederlandse supporters zien dat met tevredenheid aan hier in het stadion. 24-50 en Veldhuis...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 In Bulgarije zijn twee terreurverdachten gearresteerd... die door Interpol werden gezocht. Het zijn een Turk en een Tchetsjen. Of ze iets te maken hebben met een aanslag in Bulgarije... waarbij vijf Israëli's en een Bulgaar omkwamen, is niet bekend. Duitsland laat onderzoeken hoeveel mensen destijds zijn omgekomen... bij de grens tussen Oost en West. Van Berlijn is bekend dat bij de muur 136 mensen omkwamen. De Duitse regering wil het ook weten van de rest van de grens.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 Eh, straks hier in de studio, tenminste, daar gaan we vanuit. Rafael van der Vaart. Snel terug naar de zwemhal voor de tweede halve finale. 50 meter vrij voor vrouwen. Bob van het Tak, Ranomi, Kromobi Jojo, we zijn er klaar voor. Ja, we zijn er klaar voor naar die uh, magische avond van uh, gisteravond. Nu halve finale, 50 meter vrije slag. En uh, twee uh, van de andere hoofdrolspelers uit die finale zijn er ook weer bij. Daar is de eerste al met uh, Capuchon nog over haar hoofd. En een... Uh, ...bril op, waardoor je haar ogen niet kan zien. Alexandra Herazimenia uit wit rusland ...die het Kromo zo lastig maakte gisteravond. Maar Kromo maakte het uiteindelijk toch soeverein af. Hier is ze. Ze blaast nog eventjes. En dan uh, gaat ze zometeen weer het water in. Onder luid komt daar ook Francesca Helsel. Zij was er ook bij gisteravond, maar zwom geen goede race. Was zeer ontevreden na afloop de Engelse. En hoopt nu haar revanche te pakken op die 50 meter vrij. En daar is Jeannette Ottersen, die zo hard wegging gisteravond in die 100 meter vrij. Maar uiteindelijk zevende eindigde. En uh, ook niet echt blij daarvan werd natuurlijk. Sarah Sjeuström is er ook in baan 7 zometeen. Sjeuström die vreselijk veel heeft gezwommen in het voorseizoen. Hier ook heel veel afstanden heeft gezwommen, maar eigenlijk geen enkel succes heeft geboekt. En wanneer worden ze in Zweden nou eens wijs en gaan ze Sjöström gewoon zich eens laten specialiseren. Of twee of één of twee onderdelen. Dat lijkt mij eerlijk gezegd veel verstandiger dan er maar alles te laten zwemmen. En iedere keer uh, wordt het dan maar niks als er een groot toernooi is. Uh, we gaan uh, nu kijken naar die halve finale. Chromo Jojo zwemt in baan 4. Daar is ze. Ze heeft uh, de bril opgezet. Blaast nog een keer. En uh, de nageltjes zijn weer rood gelakt. Dat uh, ziet er uh, goed uit. En hier hebben we Helsel. Die heeft uh, blauwe nagels en een rode badmuts. En dan nu deze race. Chromo Jojo in baan 4. Geflankeerd door Herazimenia in baan 3. En Helsel in baan 5. Ottersen in 6 en Joostrum in 7. Nu dan de race. Snelste tijd tot nu toe dus van Marleen Veldhuis. 24,50. Kromo Jojo moet haar onder kunnen. Want haar persoonlijk record staat op 24,10. Goeie start van de Nederlandse. Ze ligt meteen al aan de leiding. Halverwege de race. Ranomi Kromo Jojo op weg naar de tweede olympische finale na gisteren. En dit gaat uh, bijzonder hard. Want zelfs de lijn van het wereldrecord is niet al te ver af. Daar komt ze niet aan. Maar dit is een indrukwekkende race van Kromo Kijk eens aan zeg. 24-07. Een nieuw persoonlijk record voor Ranomi Kromoijjojo. En dan komt ook zo langzamerhand het Nederlands record in zicht. Dat nu nog op naam staat van Marleen Veldhuis. Gezwommen in zo'n snel badpak. 23-96. Maar uh, dat... Zou er dan misschien toch ook wel eens aan kunnen gaan. Morgen of anders uh, toch zeker volgend jaar. 24-07. Verreweg de snelste tijd voor Kromo Hera Herazimania nestelt zich dan weer op de tweede plaats met 24-45. Veldhuis gaat als derde naar de finale met 24-50. En Brita Steffen zwemt op die 50 meter vrij. Uh, wel de finale nu met 24-57 gaat ook zij door. Hetzelfde geldt voor Helsel, Vanderpool Wallace Hardy. En Alshammer redt het ook nog net. Met 24-71. Maar echt veel indruk heeft ze niet kunnen maken. Dat zal ongetwijfeld toch te maken hebben met die blessure die ze heeft gehad. Daar was ze wel min of meer weer van hersteld. I feel better, zei ze. Maar dat klinkt dan toch nog niet alsof ze er helemaal van hersteld is. Alzheimer is er in ieder geval bij. Moet je altijd rekening mee houden. Maar Chromo Ijoyo presenteert zich hier toch als de grote favoriet. Ook weer op die 50 meter vrije slag. Turn me on en die outcome bij de Atletiek. Ja, we zitten naar een uh, mooie sport te kijken. Het is nog maar de eerste dag. We kijken naar onder andere de finale. Bij het kogelstoten van de mannen. Helaas zonder Rutger Smit. Die vanochtend uh, niet ver genoeg stoten. Zeer tot zijn eigen uh, teleurstelling en, en kwaadheid. Uh, hij kwam net niet in de finale, werd 14e, waar er 12 naar de finale gaan. Majewski de pol vier jaar geleden ook al Olympisch kampioen. Staat bovenaan met 21 meter 19. Maar we zitten pas in de eerste poging... Wat voor Nederland wel interessant is, is het uh, discus werpen. Want dat staat op punt van beginnen. En uh, kijk ik uh, naar iemand die daar mooi in het oranje loopt: dat is Monique Jansen. Zij moet het dan maar gaan doen. Eerst uh, door de kwalificatie en dan richting de finale. Moet ze bij de beste 12 komen: 33-jarige Amersfoortse. 1 meter 86, 95 kilo. Kan die discus naar de gooien? Heeft uh, 62, 22 als persoonlijk record. En als ik zeg discuswerpen, dan zeg jij natuurlijk meteen, Herman: ja. 1984, los. Angeles, Ria Stalman, 65 meter 36. Toe. Je bent me net voor, Andy. Ja, dat dacht ik al, maar ik hoorde het je denken. Het Nederlands record staat op 71-22, maar dat is toch echt uit een heel ander tijdperk dan uh, we nu zitten. Uh, goed, Monique Janssen gaat uh, zo dadelijk dus proberen om die kogel naar een nieuw persoonlijk record te gooien: het, de kogel de discus te werpen. En uh, dat zal nodig zijn om zich te kwalificeren voor de finale. Zover is het nog niet. Ik hou je op de hoogte. Inmiddels hier aangeschoven Mark Lammers. Ooit bondscoach van het Nederlandse Dames, uh, Dames hockeyteam. Stond aan de leiding van het team dat Zilver won. 2004, en vier jaar geleden, Goud. Hè? Een Klopt, ring, ja. en, uh, daar wil je nog wel aan herinneren, denk is ik. is geleden, Nee, nee, als je zeker eens hier bent, dan, uh, dan komt alles weer terug. Ja? Ja. En is... wat, wat voor zin? Nou, ik heb... Ik heb de Olympische Spelen drie keer mee mogen maken. Maar dan van binnenuit, hè, vanuit, vanuit de coaching. En als je hier weer terugkomt, dan, dan zie je weer die spanning op zo'n veld. De hele atmosfeer. De, uh, de hele Olympische Spelen is zo'n groot uh, evenement. dat het weer terugkomt, die gevoel is van... Oh, ja, weet je nog hoe, uh, hoe mooi het was en hoe gaaf het was. Ja, Jolanda die zei net, van, als je het als sporter van binnenuit meemaakt... dan heb je eigenlijk niet zo'n idee nee. hoe groot het is. Nee, ik, heb, ik, heb, ik sta helemaal versteld. Dat en heb nu jij Nu een dus week ook. hier, ongelooflijk. Kijk, wat je, als sporter, je wordt opgehaald bij het Olympisch Dorp. Dan stap je in de bus, dan word je bij de kleedkamer afgezet. Je speelt je wedstrijd, nou, dan ga je terug de bus in. En je gaat video kijken en analyseren en, en de volgende wedstrijd. Je hebt niet in de gaten hoe groot het is, hoeveel uh, security er is, hoeveel je moet lopen naar de stadions. We worden bij de kleedkamer afgezet. Zou het voor spelers goed zijn om daar iets van mee te krijgen? Of vind je de manier waarop het nu gaat ook wel best? Nou, Als, als sporter moet je je focussen op je eigen sport. Ze zeggen altijd, je moet het zien als een WK. En je eigen sport en juist niet laten afleiden door dit soort uh, factoren. Ik denk dat het wel goed is als sporter dat je... Kijk, in de voorbereiding heb je nog heel veel invloed. Je hebt 100% invloed op je eigen voorbereiding. Of je uiteindelijk wint of verliest, heb je geen 100% invloed op. Dus je zou wel, denk ik, nog meer met videobeelden aan kunnen geven van wat, wat is tijd te wachten daar. Dat je ook alle if en don'ts kunt doornemen voordat je naar de Olympische Spelen gaat. Waardoor je dus heel veel verrassingen kunt voorkomen. Even naar het, uh, het hockey. Wat heb je gezien tot nu toe? Ik heb uh, twee dames uh, wedstrijd gespeeld uh, gezien en één herenwedstrijd. Gespeeld, je zei het hè? Ja, ik heb ook wel meegedaan hoor. Met, in gedachten. Nee, uh, twee live gezien uh, één wedstrijd bij de heren live en de rest op televisie ja. gezien. Heb je vandaag gezien? Uh, nee, ik had geen kaart helaas, dus ik uh, kon niet uh, kijken. Op dus, de beelden op tv? Uh, uh, en uh, nou, uh, ja, ik heb een samenvatting uh, kunnen kijken nog ja. maar, uh, op internet, maar het is... Uh, het is verrassend wat de heren doen. Ze doen het echt goed. Het is, uh, het is ook misschien wel uh, logisch. Ik bedoel, ze zijn underdog en niemand verwacht meer iets van ze. Ze hebben een gezamenlijke vijand. Dat is een beetje de buitenwereld. En dan zie je toch vaak dat, uh, dat in zo'n Olympische Spelen uh, zo'n team gaat groeien. Mm. En je ziet de frivoliteit. Ze zijn niet bang. Ze hebben ook niks te verliezen. Uh, en dat zie je bijvoorbeeld bij de dames wat moeilijker. Die moeten winnen. Mm. En je ziet toch vaak zo'n Olympische Spelen dat de underdog vaak uh, makkelijker wint dan de favoriet. Waarom? Omdat je favoriet veel meer denkt aan winnen en verliezen. En de ook denkt meer aan goed presteren. Aan je handelingen, je taak. En uh, op, het, op het winnen en verliezen hebben we geen 100% invloed op. Nee? Dan heb je scheidsrechter, tegenstander, het weer, het veld. De... Op je eigen presteren heb je wel 100% invloed op. En ik denk dat mensen uh, die niet voor je favoriet zijn... veel meer focussen op hun eigen handelingen. Ja. En zich laten verrassen door het resultaat. En die krijgen vaak ook een tegenstander die misschien wat opener speelt... en Precies. wat meer weggeeft. Precies. Als je net nou de heren ziet, uh, krijgen je veel ruimte. En oh, spelen daar ook heel open en, en frivol Bij de dames zie je zo'n China helemaal terugzakken. Zelfs als ze met 1 achter staan, staan die Chinezen nog op de middenlijn. Ja. En dan denk ik, ja, China wil niet winnen. Dus het is, het is voor Nederland ook heel lastig om tegen een muur... die uh, met 11 spelers in eigen drie de middenlijn ja. aan dus zeeland spelen gewoon een voorchecking. Uh, ja, nou, dat, dat, dat, dat zie je bij het herenhokje. Ook tegen Nederland. Uh, Nederland is niet meer de, de favoriet. Dus van Nederland kun je winnen, denken veel teams. Nou, daardoor ja. ga je wel open spel krijgen. En is voor Nederland, denk ik, heel fijn. Zit er een uh, gouden medaille in uh, bij de man of de vrouw? Of misschien allebei wel voor jou? Bij de vrouwen zie je zeker. Ze zijn gewoon de beste. De vraag is of ze die, die spanning uh, en dat ook van zich af kunnen spelen... nog vind ik deze wedstrijd die ze moeten krijgen. Bij de heren zal het uh, meer een, een waterpolen-dames-effect uh, worden. Oh, oh, oh. Uh, dat ze op een gegeven moment in zo'n flow zitten... dat alles lukt en elke keer mee zit. Uh, ik denk wel dat ze een medaille kunnen winnen. Maar of het goud wordt, want Australië en Duitsland zijn gewoon twee hele goede ploegen. Maar er zit wel een flow in. Ja, we moeten even uh, eruit naar die Houtkamp. Uh, bij de Meerkamp, uh, de 200 meter bij de vrouw, Andy. Ja, ze wordt nu voorgesteld. Nadine Broersen die het uh, zo goed doet al uh, vandaag met die eerste drie onderdelen. Uh, hoogspringen, erg hoog. 1,86 bijna gewoon. Het Nederlands record uh, überhaupt hoogspringen. En dan is dit praten we hier over een uh, meerkamp. Uh, 13,64 op de 100 hoorde PR. 13,57 bij De Kogel. Staat uh, 11e plaats na drie onderdelen en begint nu aan de 200 meter. Is niet haar allersterkste onderdeel. 25,64 haar persoonlijk record. Dit gaat niet om plaats. Dit gaat echt puur om tijd. Want daar haal je punten mee. En als ze dus kan uh, zorgen dat die 25-64 uh, flink aangescherpt wordt. Terwijl ik haar nu uh, op het scherm in het gezicht uh, zie. En ik naar de overkant van dit totaal uitverkochte 80.000 man uh, volle stadion kijk. Dan zie ik haar in baan 2 nu klaar uh, uh, maken Zichzelf klaar gereed maken voor de start. Met wat bandages om het uh, rechterbeen. Maar dat is meer ter voorkoming dan uh, genezing. Uh, zullen we maar zeggen. En dan uh, hopen dat ze een goede 200 meter kan lopen. 25, 24. Een... 60 is haar persoonlijk record. Ze deed het heel goed in Gutsus dit jaar. Waar ze het ticket voor de Olympische Spelen verdiende. De dames zijn gestart in baan 2. Dus Nadine Ze Kijken hoe ver ze kan komen. Ze blijft natuurlijk wat achter. Want de rest heeft betere persoonlijke records. Maar toch. Ze blijft aardig in de buurt. Komt nu uit die laatste bocht. Hij gaat het rechte eind op. Zelfs als tweede. Met grote stappen gaat ze naar voren. Dat doet ze uitstekend. De dame naast haar is niet in te halen. De Poolse Timinska. Maar er is ook geen uh, gevaar. En ze loopt heel goed. Ze loopt uitstekend. Ze wordt tweede. Ik ben wel heel benieuwd naar haar tijd. En uh, daar wachten we dan uh, nog heel even op. Maar Nadien Broersen doet dit uh, goed. Hij heeft in ieder geval uh, de race uh, als tweede. Uh, de uh, tijd van nummer 1 is 23,71. Ik haal nog even terug. 25,64 was, was met nadruk was haar persoonlijk record. Want 25,13. Uitstekende tijd voor Nadine Broersen op de 200 meter. En dat, uh, ja, dat biedt perspectief. 25,13. 200 meter voor Nadine Broerse. PR. Mark Hammers, uh, oud-bondscoach uh, uh, bij het hockey. Wat is jou verder opgevallen tot nu toe aan, aan dit hockeytoernooi? Um, dat, dat het suicide lopen, zeg maar, wat vier jaar geleden bij het uh, mannenhockey, uh, gaat nu ook bij het dameshockey uh, komen. moet je even e uitleggen, ja. Ja, dat, je ziet, uh, als, op, als wij een corner hebben met Nederland, dan zie je die eerste uitlopen van de verdedigende partij. Die gaat recht voor zijn keeper starten en die loopt recht voor de bal uit. Kort dus is dus levensgevaarlijk, we noemen het ook wel kamikaze. Het zijn, uh, het in de baan van het schot? In de baan van het ah, schot. En je zag ook gisteren bij Nederland-China de dames dat, dat een van de Chinezen werd geraakt. En uh, ja goed, dan staat er weer een andere klaar, want anders uh, word je ontslagen. En uh, je moet ervoor lopen. Is dat alleen maar China? Dat, dat zijn, uh, bij de dames zijn er meerdere teams nu, Korea, China. Uh, die landen beginnen er vaak mee, maar je ziet ook steeds meer bij de heren Hockey dat nu bijna alle teams dat doen. Maar het mag toch niet? Je mag er recht voorlopen. Wie zegt dat je mag toch lopen waar je wil lopen. Dus het is, het is, het is... Dat je lichaam ervoor gooien dat, dat niet, uh, niet, niet toegestaan het is. Het is met de corner, het is zelfs zo erg, dat stel voor dat ik schiet en ik schiet boven de knie bij dat meisje of die jongen, dan krijgt die verdediger mee. Want dan zeggen ze, jij schiet hoog. Dat is gevaarlijk. Dus de FIA zal hier echt een, een regel op moeten bedenken waardoor uh, dit uitgesloten wordt. En uh, daar zijn een aantal mogelijkheden voor. Maar het is levensgevaarlijk. Je zult dadelijk uh, zien bij de strafcorners, uh, bij andere wedstrijden ook, dat, uh, dat de rechten voorlopen. Dus één voordeel, uh, je kunt niet zwaar raken. Want ze ja, raken je, je, je, je tot, tot je knieën, je been en een uh, ja, hoge kom die je dichtbij stuk, bent. Natuurlijk. Ja, maar je bent zo dichtbij dat je zeg maar, uh, niet uh, boven je borstkas komt met de bal. Als een hoek die je kunt berekenen, dat, dat lukt niet. Dan moet je echt een lop geven. dan gaat alleen je knie kapot eigenlijk. Ja, ja, precies. Maar die is stevig <laughs> hoor. Dus dan kan wel een bal hebben. Ja. Uh, maar je zag het gisteren bij de Chinese dames. Ja. Goed. Um, dat is wat je uh, in ieder geval is, is, uh, is opgevallen. Uh, nou, is de hockeysport wel zo, zoals ook met de videoreferie... dat op het moment dat er iemand met een goed idee komt... dan wordt dat wel ingevoerd. Nou, uh, waren wij ook bij uh, Nederland was tegen China inderdaad. En die video referee, die moest er geloof ik anderhalf minuut over nadenken. Toen dus, hey, zei Gerrit... Die staat op de tribune en die zegt. Waarom doen we niet zo? Dat de video referee 20 seconden heeft, zijn ze er dan niet uit. Dan is het dus blijkbaar zo moeilijk en dan blijft het gewoon bij de, bij de beslissing die de scheidsrechter heeft genomen. Wat vind je daarvan? Nou ik zou iets meer seconden nemen, want die scheidsricht, ik heb zelf gezien, hoe ze, die zitten daar met twaalf uh, camera's. En uh, het is niet zoals met tennis, dat je even ziet een bal in of uit. Dat is makkelijk uh, te bekijken met die horkijk. Maar uh, in het hockey moet je meerdere camera posities kijken. Dus ik zou het iets meer nemen, maar ik zou wel een deadline pakken van uh, 30, 40 seconden. 20 vind ik heel kort, want uh, dan, dan, dan heeft het geen zin. Ja, maar halve minuut of zo was wel ik, erg langer hoor. Ja, maar ik vind het stoppen ook niet eens zo erg. Het is spannend, alleen je zult in die pauze, zul je net als bij het beachvolleybal, iets moeten gaan doen. Ja. Je moet het aantrekkelijker maken, moet je, je moet muziekje gedraaid, spektakel ja. uh, uh, laten, iets moois zien. Ik denk dat, uh, dat het beachvolleybal. Uh, ik hoor van iedereen hier op de Olympische Spelen, ik ja. ben er nu zelf ook geweest, het uh, meest spektakel. Dus mee, uh, ik vond het leukst om te kijken, nou, daar kunnen we iets van leren. Ja. Je moet mensen uh, entertainen en, en daarin zou je die tijd perfect kunnen gebruiken om een stukje entertainment te geven. Ja. Wat ga je nog, uh, nog doen verder deze Spelen? Ik, ik blijf naar heel veel andere sporten kijken, uh, leren veel van. Ik blijf naar de hockey kijken en uh, ja, ben uitgenodigd aan een aantal bedrijven... om daar een stuk achtergrondinformatie te geven aan hun uh, klanten. Dus zo proberen we uh, zoveel mogelijk op te zuigen van uh, deze Spelen. En zien we jou ooit nog terug als bondscoach? Misschien wel niet van Nederland, maar... Uh... Nou, ik een ander moet wel, land, Ik uh, moet wel zeggen, ik heb vier jaar genoten van... Een ander van, geslacht. Van, uh, <laughs> nou, dat sowieso. <laughs> nee, ik heb, ik heb twaalf jaar de dames gedaan. Dus dat betreft dat zou als ik er weer instap uh, met de heren uh, een uitdaging zijn voor mij. Um, maar goed, deze Olympische spelen zijn mooi en uh, prikkelen mij ook wel. Want ik denk van, luister, ja, ik, heb, uh, ik heb toch wel weer heel veel zin om, om weer iets te gaan doen. Word je maar dan wel... nog wel gebeld? Nee. Maar dat oh. hoeft ook niet, want de spelers zijn aan de gang. Dus dat is logisch. Ja, maar... Nee, maar na, na de spelen, dan, dan, dan ligt alles weer open. Dan worden heel veel landen gaan, nieuwe vier plannen doen. En uh, ja, we zien wel. Ik heb daar... Uh, ik heb nooit gehad dat ik een carrièreplanning heb. We moeten gewoon uh, genieten en zo goed mogelijk je best doen met de dingen waar je nu mee bezig bent. Duidelijk. Fijn dat je er was. Mark Lammers, nog veel plezier hier uh, in Londen. We gaan naar Andy Houtkamp in het Olympisch Olympiastadion. 25.13 was de tijd van Nadine Broers. Ik ben benieuwd wat de Schippers ervan maakt. Nou ik ook. Maar dat is pas over, even kijken, een minuut of 23. Dan komt zij in de laatste serie van de 200 meter aan de bak. En reken maar dat die gaat spetten hoor. Want deze baan is snel. En ik kijk al een beetje uit hoor. Naar morgen en naar zondag. Naar de 100 meter bij de mannen. Maar zover is het nog niet. Wel, zover is het voor Monique Jansen. Het moment van de waarheid. Want ze is 33, laatste mogelijkheid om spelen om uh, nog iets leuks te doen. Maar dan moet het beter dan haar eerste poging bij discus werpen. Want die was 55 meter 65, maar er, uh, liefst uh, 4,5 meter onder haar uh, seizoensrecord. En een uh, metertje of 6,5 onder haar persoonlijk record. En ze moet gewoon dik boven dat persoonlijk record uh, uh, uh, met die uh, discus aan de gang, wil ze naar de finale gaan. Die finale is heel ver weg en het zou echt een uh, hele grote verrassing zijn als ze die wel zou halen. Ze heeft nog twee pogingen. 55-65 is op dit moment uh, haar uh, uh, beste... Uh, Worp, ja, ik, ik luister even omdat Louis Hezel wordt voorgesteld uh, op de 200 meter. En dat is uiteraard een Britse. Daar zijn ze helemaal rek van hier in, uh, de, van de Britsen natuurlijk. Want uh, we zitten hier in uh, Londen, nietwaar. Uh, Je Ennis, Jessica Ennis, is de grote favoriet bij de Meerkamp. Nog één dingetje melden. Even kijken hoe het staat bij de mannen bij het uh, kogelstoten. Bijna twee beurten gehad. Uh, even kijken, Majewski. Nee, uh, het is... Uh, een Duitser, David Storrel, die aan kop gaat met 21.86. We gaan nog even naar Ranomi Kromowidjojo, Jojo, Want die plaatste zich als snelste voor de 50 meter vrije slag. En ze kan de dubbel wel eens gaan pakken. Ik ga ervoor. Ja, het was gewoon goed. Goede race. Uh, ja, 50 meter kun je niet uh, een beetje spelen. Kun je niet uh, rustig aan als bij de 100. Ik had wel een beetje het gevoel dat ik voor lag, Dus het reed een beetje uit bij de finish. Maar uh, ja, deze tijd is gewoon heel goed. En, uh, ja, de rest is eigenlijk niet zo heel, heel snel. Dus misschien dat het morgen komt, maar anders. Uh... Niet arrogant worden. <laughs> nee, sorry. Dat was niet zo bedoeld, Nee. Maar ja, ik verwacht in ieder geval dat de rest wel sneller gaat. Marleen sowieso. Ja, en dan moet ik het nog maar een keer doen. Hè? Zou het mooi zijn als uh, Marleen. Uh, ik, ik vroeg het ook net aan haar dat zij misschien wel jouw grootste uitdager is morgen? Hoe bleef jij dat? Nou ja, dat weten we al uh, jarenlang. Uh, niet dat we daar heel bewust over hebben, maar ja, we trainen elke dag samen. En we zijn al jarenlang uh, elkaars concurrenten en uh, trainingsgenoten. Dus dat is niks nieuws en daar hoopte ik al op. En uh, zullen We zullen hem morgen zien. Even over de winst van gisteren en de omschakeling. Die heb je voortreffelijk gedaan, dat, dat, dat zien we. Uh, en de reacties zeg maar, vanuit Nederland en, en wat dat met jou gedaan heeft. Hoe ben je ermee omgegaan? Uh, nou, ik heb heel veel gelezen via Twitter Facebook en Facebook enzo, maar ja, je blijft gewoon focussen op de 50. Nu nog één race te gaan, ik denk pas uh, nou, als dat geweest is, ga ik focussen op wat er uh, ja, daadwerkelijk gebeurd is en uh, ga ik er echt van genieten. Iedereen zei dat je zo nuchter reageerde na gisteren. Denk je dat morgen dat misschien anders zal zijn als je die gouden medaille weer pakt? Ja, dat ligt eraan als het een goede race is. En als ik mezelf overtref, geluid wordt een beetje gek. Maar als ik mezelf echt uh, doe verbazen, dan uh, kan ik nog wel eens uh, misschien uit mijn slog springen. Maar uh, we zullen zien. Eerst maar gewoon uh, goed zwemmen, uitzwemmen, eten nu en uh, morgen nog een keer knallen. Ja, en dan Marleen Veldhuis, die bereikte als snelste van haar halve finale de eindstrijd bij de 50 meter vrijslag. En Martin Friesema ving haar op natuurlijk. Marleen, 24, 50 halve finale. Je houdt Stefan achter je, Alzheimer hou je achter je. Ik neem aan zeer tevreden. Ja, tevreden. En uh, ja, het moet volgende, uh, morgen, volgende week, nee, morgen, uh, ja, moet het uh, nog wel wat hadden, Dus uh, ja. En mag ik daaruit concluderen dat je nog wel een beetje inhield en dat je dus ook over hebt? Nou, ik hield niet echt veel in, moet ik zeggen. Uh, maar uh, ja, een paar schoonheidsverhoudtjes. Ik had mijn start was een beetje vlak, dus ik kwam al boven en toen begon ik pas te zwemmen. Dus ja, dat zijn toch dingen waar je, ja, dat moet morgen allemaal wel goed gaan. Dan nou ben je dus eerst in je serie. Ranomi komt nu zometeen in actie. Betekent dat ook dat jij morgen misschien wel de grootste uitdager van Ranomi bent? Uh, ja, nou, ja. Weet je, uh, ik geloof dat Steffen 57 gaat. Dus ja, je zag het net ook bij de mannen sprint. Dat ligt zo dicht bij elkaar en uh, alles is mogelijk. Ja, je moet de dingen goed doen en dan komt het goed. Het een idee dat, uh, dat je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 De baanwielresten Canis, dan die 12 twaalfde geworden op de Na haar verloren halve finale was de spreekwoordelijke koek op. Steven Dalenbouw. sprak met haar. Hoe moeilijk was het om je nog op te laden voor die, uh, voor die laatste wedstrijd om de zevende plaats? Ja, dat is vrij lastig. Uh, je gaat voor de medailles en je weet dat zeventig tot de twaalf eigenlijk nergens meer vergaat. Uh, ja, een klein momentje van oplettendheid en ja, je kunt niks meer. We zijn eigenlijk op de 12e plaats. Uh, maar waar was het, wat was het kritieke punt van vandaag voor jouw gevoel? Waar ging het fout? Ja, in die halve finale natuurlijk, want uh, dat is uh, het moment dat je doorgaat of niet. Maar uh, ik heb denk ik heel sterk gereden en uh, de ritter liep eigenlijk goed en uh, het blijft een beetje gok op een wiel. Ja, en in de halve gok op het wiel van vogel, uh, ja, die komt nergens. Ik blijf op kop rijden en ja, er komen er twee heel hard overheen. En, ja, dat, dat kan ik op het moment niet volgen. Ja, en die laatste die komt dan ook nog. Ja, en dan word je vier. En dat dan, ja, betekent dat je niet door bent. Weet jij toen, toen je op kop, op kop kwam, Ik je toen al meteen het gevoel van dit is al heel vroeg? Nee, want ik weet, je moet wel vroeg op kop komen, want er zijn, ja, er zijn heel veel hardrijders bij. En als die één keer snelheid van voren hebben, kom je er ook niet meer overheen. Dus het was gewoon gok op iemand die naar voren kwam en daarin meerijden. Maar ze kwamen er te hard overheen dat ik niet meer aan kon pikken. Weet je, in 2009, derde op het, op het WK op dit onderdeel. Ja, wat is daar tussenin gebeurd? Uh, dit is al een andere koek, hè? Ja, er wordt heel anders gereden. Er wordt veel harder gereden, andere versnellingen. En, ja, mijn aanzet, ja, daar kan ik het van voren nog uh, mee proberen. Maar ja, als je één keer, keer hard rijdt van voren, ga je er ook met een aanzet niet meer overheen komen. ik ja, kan alleen maar meerijden. Dus je moet het echt proberen van voren en kijken hoe ver je komt. Heb je er vrede mee dat het nu zo loopt, um, ja, vooral ook als je naar de toekomst kijkt, want je bent er geloof ik al klaar mee, hè? Ja, het liefst heb ik natuurlijk wel in de finale gestaan, maar ja, ik denk gezien de, de laatste twee seizoenen heb ik het hier helemaal niet slecht gedaan. En, ja, met een beetje meer geluk zat ik wel in die finale, maar ja, helaas. Is, de, is de, de spirit er nog? Ja, zeker. Ik krijg nog de sprint en uh, daar ga ik gewoon weer knallen. Medailles zullen het moeilijk worden, maar ja, nieuwe kans, Op papier kan het gewoon en uh, gaan we gaan het gewoon proberen. Ja, Willy Canes. En dan de finale van de tennissternooi bij de mannen. Die gaat tussen Roger Federer en de schot Andy Murray. Murray versloeg Djokovic met 2 7-5. En Federer eerder op de dag een marathonpartij tegen en Del Potro. 3-6, 7-6 en 19-17. Federer Murray is een herhaling van de Wimbledon-finale van dit jaar. Tot zo, na tienen, dan hier aan tafel, Rafael van der Vaart.